Circus Mickey, een detective-hoorspel in drie delen naar het gelijknamige boek van haar bank in de bewerking van Pieter Terpsvraag. Vandaag hoort u het derde en laatste deel: het mysterie van de geruite pet. Hallo, je wordt aan de telefoon geroepen. Mooi, Flippie. Dus met een hoofd. Oh bedoeld. oh, bedoeld. Hallo, kan jij hier? Ah, het Het is wel Ik zei jou ook omdat mijn plotseling is te binnen schiet. Ik heb ook een keer eerder gebeld, maar je was er niet. Nee, nee. Dat was er dan wel, Yvonne. Kun je maar beter in het uh, lollige genre zoeken. Hm? Maar in elk geval uh, bedankt, Yvonne. En uh, ik hou me aanbevolen, mocht je nog meer interessants herinneren. Tot ziens, Kadu. Bonjour. Ik heb er Die oh. witte wijn van gisteravond, dacht ik. <laughs> je hebt heel vaak slechte invallen. Oh, voor mij graag spuitwater. Oh, waar? brengt u ons gewone mensen maar zo'n fles witte wijn? Hè. Ja. En voor deze figuur nog maar een flesje sint blazius ja. <laughs> Maar ik vraag, wat doe je met dat water, Flippi? Leer je soms zwemmen? Ha, ha, ha. Echt sympathieke man voor de leidende mensheid, die schaduw. Hm. In ieder geval ben ik... Heel geïnteresseerd in de rol die jij in het drama hebt gespeeld. Nou, uh, ik was op weg naar de buffet. En ik was vlak bij de lichtwagen toen de licht uitging. Ik zat mijn broer, dat snap je zeker. Zonder enige moeite, ben jij van huis uit zeer snaps. Niettemin is het momenteel het licht uit en tasten wij daarom in het duister. Mm. Ga eens door, Lippie. Oh, ik, ik stond eenvoudig paf. Ik brulde om Edison. Maar dat hielp niets. Ik liep in het duister tegen de lichtwagen aan en, en, en toen meteen... Plok? Plok, ja. ja. <laughs> Plok. En onmiddellijk daarna een verblindend vuurwerk in de oogballen... en het gevoel alsof mijn schedel uit de voegen barstte. En verder niks. Totdat ik bij het ontwaken harrow, de sympathieke mensenredder... Dus jij bent op weg naar het buffet en je bent toevallig vlak bij de lichtwagen en op dat moment gaat het licht uit. Herinner je herinnert je zeker niet of je nog net daarvoor iemand op de lichtwagen hebt zien staan? Nee, ik herinner het me juist heel precies. Er stond iemand op de lichtwagen, ja. Ik kan je zelfs een soort van signalement verschaffen. Hij de een overal aan. En een ruitenpet pet op. Maar maak je geen illusies, Shadow. Want de sloepen stond met de rug naar me toe, zodat dat ik niet kon zien wie het was. Want anders. En nou komt me eigenlijk nog het vreemdste voor. want... Wat weet je waarom ik me dat zo goed herinner? Vanwege die geruite pet? Ah, voilà. Een geruite pet. Het mysterie van de geruite pet. <tie> wel vaker werd wijswoord in schets gesproken, hoor. <tie> maar Flippie, als je je juist vanwege die pet zo goed herinnert... dan moet daar toch wel wat bijzonders aan zijn geweest. Ja, dat, dat was er ook. Die pet was namelijk mate te groot. Mater te groot. Ik herinner me ook nog dat ik me afvroeg, waar heeft die Edison in, in, in de vredesnaam zo'n grote pet vandaan? En, en, en waarom? En toen ging Let het licht uit. Ik had wel andere zorgen aan mijn hoofd dan andermans de grote petten. Wij hebben dus in de eerste plaats een veel te grote pet. In de tweede plaats een verduistering die veel te toevallig was om op toevalligheid geweest te kunnen zijn. Maar, Flippi, had jij... Uh... Een speciale reden om zo voetstoots aan te nemen dat het de Edison was. Ook oh, wel. Edison is tenslotte de elektriciteitszending, hoor. Ja, ja, ja. maar nog achteraf, flippy. Edison was naar de vet. Ja. Dus het moest toch wel een ander zijn. Ja, natuurlijk. Zo wijs ben ik nou ook wel. En ik zou daarvoor die vent uh, een niet in de berekening opgenomen factor zijn geweest. Niet helemaal, denk ik. Het was immers altijd mogelijk dat er op het kritieke moment iemand passeerde. Ook al hoefde dat toevallig, eh, uh, Flippy... Niet te zijn. Maar, Shadow, dan moet ik er vlakbij hebben gestaan. Toen die moordenaar naar beneden kwam. Dacht je dat het mij ontgaan was? Maar je was niet in de goede conditie voor scherpe observatie. Jij was verbarbereerd, je was over donderd vanwege die, die plotseling een verduistering. En in je verbarbereerd ben je gaan staan brullen. De Sinter Edison en Leonard aanroepend. En daarna tegen die loodperk opgebot. Zeg jongens, die geruite pet die veel te groot was. Kan het niet zijn dat... Tja, wonderlijk, het zou telepathie kunnen zijn... ...want ik geloof, haar ook dat ik net wat zelf zat te denken. Want waartoe dient immers een pet ja. om er een koud hoofd mee te verwarmen... ...of een uh, glimmende kale bol onder te verbergen? Maar is het ook niet een heel geschikt instrument? Om er een vrouwelijk kapsel onder te verbergen? Ja, Good gracious. Ja, maar dat wil nog niet zeggen, dat wil helemaal nog niet zeggen... ...dat ik er vast van overtuigd ben dat er een vrouwelijke haar... was onder die geruide pet zat... ...toch een ding om te onthouden. Zeg, Lutty. Lutty, ik hoorde uh, van Harrow dat uh, Felicity schijnt te weten ...wie de aanstichter van al die incidenten is geweest. Uh -huh. Moeten we dus in die richting zoeken? Niet zo gekke Theorie, want... ...dat zou de moord en de incidenten samenkoppelen tot één affaire. De het naar wat Harrow zo vertelde... ...stond je met Felicity op nogal... Uh, ...wat we zeggen... vertrouwelijke uh, voet. Nou ja, dat... Uh, ...dat hangt er maar vanaf wat je precies bedoelt... Als je bedoelt dat ze een vriendinnetje van me was, is het antwoord heel definitief nee. Mm -hmm. Ja, nou, dat weten we dan tenminste ook alweer. Hm? Ze was bezeten van één gedachte. Genoeg geld voor haar oude dag. Elke cent die ze besparen kon. Logeren in een hotel was dus een hele opoffering voor haarzelf, zou hm? oh, zijn. Felicity bejammerde elke Penny en Frank bij het betalen van de hotelrekening. Maar altijd nog liever dan die woonwagen delen met haar man. En die andere vrouwelijke flying saucer? Haar zuster. Edna, mm -hmm. ah, schoonzuster dus van Felicity's man. Nou, ik was er toevallig bij toen ze dat zwager een klap in het gezicht gaf... die je vermoedelijk aan de andere kant van het circus had kunnen horen... als er niet zoveel muziek was geweest. Hé? Ja, ze zat een beetje te, te huilen. Felicity's man zou dat troostje hebben. je kent dat wel, het troosten, troosten mm -hmm. de hand op onder leedgebukt als vrouw was en zo. Maar het enige wat hij voor zijn bediening opstreek was een klap in het gezicht. Daarna had je dat gezicht moeten zien. Ik had stellig de indruk dat Edna hem net zo fel haat als Felicity. Ja, maar hij, haar niet. Bedoel je dat hij achter zijn schoonzuster aanliep? Is dat misschien de reden dat Felicity zijn bloed wel kon drinken? Nou, die haat van Felicity kwam voort uit de aard van het beestje. Het beestje dat haar man is. Als Felicity nog leefde, zou ik er nooit de mond over hebben opengedaan, maar Felicity is dood, vermoord. En dus ligt de zaak nou anders. Weet je, ik wil maar zeggen. Elke inlichting kan toch van belang blijken bij het opsporen van de moordenaar. Nou. Bijvoorbeeld? Felicity heeft mij zijn vertrouwen verteld dat haar man haar zuster het lastig maakte. Hij scheen er op de een of andere manier zijn macht te hebben. Chantage, als je wilt. Yeah. Die geruite pet zou misschien ook verantwoordelijk kunnen zijn voor het laten ontsnappen van de Leeuwen. Ooit je pet in het circus gezien? Nee, nooit. Nee, dat ik niet. Anders zou het geval ondertussen wel minder meer dood en leven in handen hebben. Maar nou een vraag. Is het moeilijk voor een onbevoegd om zo'n kooi s'nachts open te krijgen? Wel, nee. Het is gemakkelijker dan een blikje sardientjes openmaken. Ja, ja. Zeg, die huh? eh, Commissaris Kroning gaat van jou laten op zich wachten. <laughs> Vastgelijmd, denk ik, uit het pakket. <laughs> Wat krijgen we nou? Eh, als ik steuren mag. Wij komen namens een klartiesten uit de circus, meneer Carrier. Dit is de monsieur Forsteren, de spreekstalmeester. Uh, hij heeft een verzoek over te brengen. Meneer ah, ja. Uh, monsieur Callier, wij vertegenwoordigen om zo te zeggen de artiesten van het circus. En laat ik erbij zeggen, alle artiesten. Mm -hmm. uh, u begrijpt natuurlijk dat die uh, wel dat wat uh, Felicity overkomen is, haar collega's en. Uh... Tja, wat de ramp van vanavond voor ons artiesten betekent, laat ik aan uw verbeelding over. En nu, monsieur, hebben wij een verzoek? Dit moet tot klaarheid worden gebracht, monsieur Carrier. En iemand van ons zei, uh, we moeten een particulier detectief zien te krijgen... om de moordenaar te vinden in de eerste plaats. Maar ook degene die schuldig is aan die reeks incidenten. Nou, er werden namen genoemd van allerlei bureaus in Londen en Parijs. Totdat ik de opmerking maakte dat monsieur Carlier... de schaduw van Interpol en Sureté Nationale, euh, daar aan de tafel zat. Nog geen twintig meter van ons af. Ja. Monsieur Carlier, bent u bereid... ons, de collega's van Felicity... te helpen bij het opsporen van de moordenaar... Euh, tegen betaling van een door u te bepalen honorarium? Nee. Nee. Huh? Ik was nog niet uitgesproken. Kijk eens hier, monsieur Forster. Tegen het opsporen van de moordenaar wil ik jullie graag helpen. Maar niet tegen honorarium. Ik zou me doodschamen... En daar hebben we onze commissaris Koning u. Hallo, lieve. Dit is mijn vriend, hoofdinspecteur Carlier. Bijzonder grote eer, hoofdinspecteur. Een prettige ontmoeting, commissaris. Ja, uh, juist toen u binnenkwam, vroegen deze beide heren... zijn twee vooraanstaande artiesten van Circus McKinney... Of ik er ook eens zou willen houden op de... Ja, wij hebben u gevraagd of u ons wilt helpen bij het opsporen van de moordenaar, monsieur Carlier. Dat doe ik natuurlijk graag. Maar dan wel volkomen in overleg en samenwerking met de befaamde Leeuwarden politie, als ze tenminste willen. Nee, dat mag geen gek idee. En uh, maak je niet ongerust schaduw dat ik er een soort van uh, schieten onder mijn duiven in zie. En uh, tja, eigenlijk zou ik op dit later uur nog wel wat door willen gaan. We kunnen samen wat gegevens uitwisselen... en verder nu de heren er toch zijn... misschien nog verklaringen krijgen van de artiesten. Dat lijkt me net zeker die idee. Er is hier ongetwijfeld wel een rustige kamer voor ons. Ja, ongetwijfeld. Het is dus de bedoeling... dat de verhoren vanavond nog worden afgenomen? Dat is de bedoeling, ja. Ik dacht, zo schaduw... misschien mag ik in ruil voor de bewezen diensten... de verhoren bijwonen. Nee. Maar nog meer diensten bewijzen kun je wel. Zo? Ja, je blijft buiten de deur staan. Hm. Je kent, ja, je kent er inmiddels al de bedoeling, maar je hoeft niet anders te doen dan een deskundig struikelbeen en twee deskundig grijpen het de arm uit te steken. In geval uh, oh. iemand vol overtollige haast naar buiten komt vliegen. Ja, jij ja, ja, denkt dus dat. Uh... Ik denk dat het zo zou kunnen gaan, ja. Het hangt er alleen maar vanaf of ik al dan niet besluit tot het stellen van een bepaalde vraag. Hm? Tot straks. Ja, Naar achter de tafel, ja. Kijk, hier heb ik de lijst van degenen die volgens mij het meest voor verdenking in aanmerking komen. Ja. En helemaal bovenaan de lijst prijkt dan de clown Timpanelli. Ah, Timpanelli? Timpanelli heeft geen alibi. En dat is des te merkwaardiger, schaduw, omdat de hele rest wel een alibi heeft. Je breekt in deze affaire je nek over met een keihard alibi. We zijn erachter gekomen dat die een messenwerper eerste klas is. Maar ik hou er nog altijd van die kinderachtige streken op na, weet je. De clown lijkt me de beste kans. En juist daarom zou ik hem het liefst als laatste hier laten komen. Heb jij een bepaalde voorkeursvader? Nee, eerder een bepaalde afkeer. Ik bedoel die weerhalloze misbruiken van zijn stembanden... meneer Tietse je werelds onovertroffen virtuose in het merkwaardige kunst van het mensenwerpen. Oh, die? Dat ja. vindt een klier van een land. Je weet dat hij een vrij behoorlijk alibi heeft. Bovendien leek mij juist die weergaloze virtuositeit op zichzelf al een soort van alibi. Nee ook. En ik doe ook, net als jij, de vervelende die het eerst af. Dus uh, ik zou hem graag eerst laten komen. Zo is je verkiest, Radu. De kop en de staat van de agenda hebben we dus. Nou, beginnen we. Dan ik de klant even gaan halen. Dat ja, ben ik gek, Ben. ik ben... Ja, ben ik gek. We hebben een assistent in de gang staan. Ah. Ja, hallo. Wil jij meneer Fietsy iets niekruinen even hier brengen? Onmiddellijk. Ach ja, eh, Koninga, het lijkt me het beste hè, dat jij bij de verhoren de leiding neemt. Ik zal vermoedelijk voorlopig niets anders doen dan luisteren. Mocht ik op een gegeven moment onverwachts ingrijpen, dan... Uh... Dan grijp je in en ik hoop dat het een onvervals schaduwiaans effect wordt. <laughs> ja, ja, ja. Dan ontbreekt vanavond tot dusver in elk geval één schaduwiaans eigenaardigheid. O ja? Ik heb je namelijk nog niet horen inspelen op de mogelijkheid dat we met een moordenares te doen hebben. Nee, maar de nacht is nog jong, weet je, en de maan amper vol. Terwijl ons uitzicht nog steeds wordt belemmerd door een geluid te Binnen. Goedenavond. Heren. Goedenavond, goedenavond. Ga zitten. Dank u. Meneer Schneekraam, u begrijpt natuurlijk dat dit geen formeel verhoor is... en dat u dus niet verplicht bent mijn vragen te beantwoorden. Ik begrijp het. Maar aangezien u zelf dat voorstel van de artiest aan monsieur Calier bent komen overbrengen... neem ik natuurlijk aan dat u... Ik heb zelf aan het tot stand komen van dat voorstel meegewerkt. Dat wil ik wel zeggen. In dat geval hebt u er natuurlijk helemaal geen bezwaar tegen... ...om de voornaamste punten uit de verklaring nog... Genre, te... ik wil de politie ja zoveel mogelijk helpen, meneer de commissaris. Want ik loop groot gevaar het slachtoffer te worden van een laffe... ...in door trap, tegen mijn gerichte samenzwering. Kort samengevat komt mijn positie hierop neer. Kort samengevat komt uw positie hierop neer... ...dat u de kiezen hebt tussen twee mogelijkheden. U spreekt alleen wanneer u iets gevraagd wordt en niet eerder... Of u blijft me in de reden vallen en ik slinger u zonder verdere complimenten de deur uit. Is dat duidelijk? Ik protesteer tegen een Om dergelijke... te beginnen, uw partner heeft na afloop van uw nummer de messen weer in dit wieg gelegd... ...aan de spreekstalmeester gegeven en die heeft het op een tafeltje achter het gordijn gezet. U hebt het meegenomen nadat u eerst nog een nieuw nummer van de Eclairs had gezien... ...en daarna bent u rechtstreeks naar uw wagen gegaan. Rechtstreeks, ja. En toen kwam meneer Carlier ons bezoeken. En met hem hebt u al een uitvoerig gesprek gehad. Ja. Ik ben blij dat hij tegenwoordig was bij de huurlijke ontdekking... dat het meisje gestolen was. En ik ben hem midden namens de collega's ontzettend dankbaar... voor het accepteren van ons voorstel. Ik hoop dat hij wil zich uitvallen. Monsieur Isny Miss Felicity beschikte over bepaalde informaties. Was dat de reden waarom je haar vermoordde? Ja, ja. Jij bent gek. Ik... Ja, natuurlijk. Jij. Wie anders? Commissaris, ik doe een beroep op uw gezond verstand... Die, die, die, die van de schat? U vergist je, dat is een schaduwjaans effect. Ik sta sterk in mijn onskuld. Ik trapte eerst op handen en voeten in die kolossale bluff van hem... ...maar ik werd er al heel gauw weer uitgetrapt ook door hem zelf nawoord. Toen hij vertelde dat hij de moordenaar was... ...wat? ...zonder het te beseffen trouwens. dat zie ik in raar. Op een gegeven moment bleek mij dat hij op de hoogte was van bijzonderheden... ...die hij alleen kon weten als hij de moordenaar was. Onzin, onzin! Is dat bestelijk, sowieso. Nou, dan maar ik heb het direct na ons gesprek goed genoteerd. Hij zei in zijn woonwagen, als het mes uit de nok gegooid is door iemand, dan moet dat in liggende houding gebeurd zijn. En dat is moeilijk, vooral als je heel precies op het hart richt. Ik zou niet weten, zo zei hier onze waarde, heer meneer Ischnegrem, wie ik daarvoor aan zou moeten zien. En, en wat dan ook. Hoe wist, meneer Dixie igniterijn die immers gedaan had alsof hij van de moord niets afwist dat het mes Felicity in het hart getroffen had? Swijn! Ja, Swijn! Dat, dat, dat had jij zelf, dat had jij maar zelf immers verteld. Ah, nee, nee, nee, nee, nee, nee, broeder, nee, nee, dat had ik je nou precies niet verteld. Ik vertelde je wel... Ja, ik ik spierf hem! Te... Hij zal hier komen, uitgestoken been. Ah! Ik heb een schaduw. Heb ik goed opgelet of niet? Was uit de kunst. Hij heeft het bekend, en dat is verstandig. Oh, hij is nou zo mag als een dode beer en beantwoordt gewillig elke vraag. En zijn motief? Ja, dat motief hield duidelijk verband met de incidenten. Weet je, Circus Mieke die vorig jaar een tournee door Frankrijk maakte... ...hebben een paar grote Franse al alles mogelijke gedaan om het Nederlandse circus te nekken. Mm -hmm. ja, het spijt me dat ik het als Frans van zeggen moet, maar dat is niet helemaal zo. In ieder geval vonden ze in meneer Ishnik Rijn een gewillig werktuig... voor het veroorzaken van incidenten en het verrokkenen van nadeel. De beloning zou hoog zijn. En op welke manier Felicity de rol van Ishnik Rijmen ontdekt heeft? Het? Dat weet ik niet. Maar ze is toen ook geworden. En dat is een vrij voorbeeld van harmonische samenwerking in de middag. Ishnik Rijmen, bekleed in overal naar de nok... met de geruite pet bij de laag. Tja, die geruite pet... Nog niet opgelost? Ja, bijna. Lopen we nog even langs de circus. Voor we dat erast laten? Huh? Hm? Lopen we nog even langs de circus. Vragen we Flippy of hij uh, meegaat. Hmm. Ja, hier is toch zijn woonwagen. Hè? Ja, deze. Hier woont een panel, de clown. Open graag die deur. Of is die open? Wacht eens even. Huh? Eh, wat moet er dat is niet in die nacht? Even wat zoeken. We eh. lekten hier ver. En jullie, kijk, zoeken. Een, een, een geruite pet? Die heb ik eerder gezien. Wacht. Een ander taal Waar heb ik dat dan verdiend? Jullie hebben die er zo. Ja, ja, ja. En hij is bijzonder openachtig. achter. Eh, Doe dus ze juist ja, snuffelen hier rond, dat en dat hij noemde zich een collega. De Lissert, hier was ook een collega. Kijk, verder. Hier is de pet. Kijk, duitje. anders Kijk, de geschoten. Hier, neemt die van mij aan. Zo. Dat is dan geregeld. Dat is wel waar, hoor. Ja, ik schaamde me een beetje voor die Franse te hoor. daarom heb ik als Fransman mijn best gedaan. Hè. Maar je ziet me weer, zonder een stoere vries als jij, kom je ook niet ver. U hebt geluisterd naar het derde en laatste deel van Circus Nickelby, een detective voorspel naar het gelijknamige boek van Avank in de bewerking van Pieter Tertsa. De rolverdeling was als volgt: Inspecteur Charles Carrier, de schaduw, Dan Burkes, Harold Vans, Frans Somers, Flippy stalmeester, Han König, Isne Krijm, Hongaarse messenwerper, Rob Perez, Ivan, zijn helpster, Hetty Berger, spreekstalmeester, Herman van Eden, Commissaris koning Paul van der Lek en de plan Tim Tony Fuletta. De regie had Wim Paul.